Alle kleden en look look tot en met 270 gram, tweede gratis. Amek haarverzorging en styling, tweede gratis. Lekker hoor. Alle fleuriel en robijn, ook tweede gratis. Zoe. En alle Amek geurkaarsen, geurstokjes of geurtheelichten, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Yes! Amsterdam. Hoe let the dogs out?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 6 uur, goedenavond. Dat komt gek.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 De Amerikaanse justitie heeft ruim 3 miljoen nieuwe Epstein-pagina's vrijgegeven. Die gaan over de overleden delinquent Jeffrey Epstein. De nieuwe documenten zouden ook meer dan 2000 video's... en zeker 180.000 foto's bevatten. Het zou gaan om een grote hoeveelheid pornografisch materiaal. En als sport Novak Djokovic noemt het onwerkelijk... dat hij opnieuw in de finale staat van de Australian Open. In de halve finale won hij na ruim 4 uur tennis van de Italiaan Yannick Sinner. Na de wedstrijd zei Djokovic enorm veel respect voor hem te hebben. You know, he won de last vij matches against me. I told him at the net: uh, thanks for, for allowing me at least one, you know. Djokovic kan overmorgen zijn 1 Australian Open titel pakken. Hij neemt het op tegen Carlos Alcaraz. Wat een fenomeen is dat ook, hè? Die Alcaraz. Ja, ja. nee. Djokovic. Oh, ja, ook. Oh. Ja, ja, Alcaraz uh, ook. Maar Djokovic die, uh, die heeft er ook de meeste prijzen uh, gepakt van het, uh, van het rijtje.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 Flitsmeister dan, wordt worden nog file gemeld op de A2, Utrecht richting Den Bosch... bij Waardenburg, 6 kilometer en 20 minuten. Op de A16, Rotterdam-Breda, bij Zonzeel, 11 kilometer en 25 minuten. En op de A27, Utrecht naar Breda, bij Industrietrein Avelingen, 7 kilometer, kwartiertje. En een flitser? Nee, geen flitsers. Mooi. Eindelijk weer vrijdagavond. Het weekend vakje muziek bij deze geopend met The One and The Only. En foutenuur. Foutenuur! Ja, het Foute Uur. Foute Uur. Val Q-Music. Ik ken een bot. Ze heette Anna. Anna heette haar. Maar hon kan bannen, bannen deze hot. Hoor je je op in onze kanaal. Ik wil beretten voor je dat ik ken een bot. Ik ken een bot. Ze heette Anna.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 kanalen nu förlans jag trodde aldrig att jag hade så felt men annars skrev och sa jag är ingen bot jag är en väldigt väldigt vackerjej som nu tyvärr är väldigt främmande för mig men det finns inget som behöver förklaras för i mina ögon är hon alltid en bot.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 Touching more Reaching out Touching Lekker Neil Diamond bij Q-Music en Sweet Caroline. Daarmee geworden, 10 minuutjes over 6, Nogmaals warm welkom, het Weekend van Q is geopend. Het Foute Uur met daar Bram Krikker en daar Tom van der Weert. Het is sowieso al een lekkere vrijdag natuurlijk. We hadden uh, natuurlijk de finale dag hè, van de Q-Top 500 van de 90s. Ja. Een lekkere top 40 daarna met Domien. Ook nog. Doen wij lekker met het Foute Uurtje. Nou, heerlijk zeg. Ja, je komt wel lekker aan je trekken op deze ja, manier. Maar er is wel een olifant in de kamer. Er is dus een olifant in de kaart. Ja, even vrijdagavond vind ik toch traditiegetrouw. Het weekend is geopend, het is hier een feestje. We bestellen lekker een pizza of een kapsalon... of hè, lekker met z'n allen met de mannen. Lekkere, lekkere muziekje. En wie doet er niet mee vandaag? Ja, ik. Ja, wat is dit nou weer? Ja, ik ben even gezond bezig deze video. Ik kom periode. jou tegen in de parkeergarage. Jij komt hier binnen waggelen met, met een bakje rijst en broccoli en kip. En een beetje sambal badjak. Ben je ziek? Uh, nou, nee, ik ben uh, wel even lekker een beetje aan het sporten. Uh, maar ja, dan moet je natuurlijk ook... Uh, ja, je voeding een beetje op aanpassen. Je nog toch lekker ik... op vrijdagavond met de mannen vereten hier. En als ik, ik ga zitten kapsalon, hè? Kip of kalf? Ja, dan, uh, dan heeft het helemaal... Uh, ja, dubbel. Uh, nee, maar dan heeft, dan heeft het natuurlijk helemaal geen effect. Dus ik wil gewoon even een keertje even kijken... wat kan er nou uit mijn lichaam... Ja, wat, wat kan ik eruit halen? Ja. Nou, in ieder geval... Uh, ja, nou, geen kapsalon vandaag. Nee. Nou, wel knap van je. Dankjewel. En wat ga jij dan eten? Eh, wat denk je zelf? Kapsalon. Kapsalon. Kip of kalf? Kip en uh, twee keer knoflooksaus. En kaas. <laughs> Ik neem jouw kaas wel. Ja. Nou, heerlijk. Goed. Uh, we zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd wat jij allemaal uitspookt. Kom er lekker bij in de Q Music app. Kom met een foto, met een video. En wij gaan lekker door met het foutuur. Wie is dit? Wie is dit? dit? Ja, Mark Morrison, hè? Ach, wat leuk. Return of the Mac, nu op Q Music. Fantastisch. Wat is er? Nee, ja, niks. Ik blijf dit zo goed vinden. Ja, dat weet ik. Eh, mag die feestverlichting nog een keer aan? Het Foute Uur. Violet de Gasolina, even serieus in het Foute Uur op Q Music. We krijgen een uh, spraakbriefje in de q binnen van uh, Bram Vos. Even luisteren. Ik snap je frustratie volledig. Zo'n slappe vaaldoek hebben we bij ons op kantoor ook. Zit iedereen vrijdagmiddag heerlijk te genieten van een hamburger en wat frietjes. Zit hij een beetje zo'n sneu boterhammetje pindakaas weg te proppen. Gewoon gezellig doen met z'n allen. Daar is de vrijdag voor. Het gaat natuurlijk over jouw verhaal dat jij hier binnenkomt met rijst en kip. En dat wij lekker een kapsalonnetje bestellen. Ja. Nou ja, goed. Uh, ik denk uh, in ieder geval dat, uh, dat ik uiteindelijk het laatst lag. <lacht> Letterlijk. Maar goed. Ja. Uh, nee hoor. Nee Tom lekker van genieten man. En uh, joh. Alles draait om balans, hè? Zeker. Dat is ook, kijk, uh, alleen maar uh, kip en broccoli en rijst... nee, dat is ook niet goed. Nee, dan word je mentaal... Uh, ga je er natuurlijk ook een hond Nee, ol, neem af en toe ook gewoon lekker een ja. frietje. Het gaat om de balans, uh, mensen. Maar nou, niet iedere dag, friet. Uh, genoeg ouwe hoort over dat... En dan kijk ik is. even onze producer Tijn aan, want die, die uh, ontbijt iedere dag bij de McDonald's. Ja. Goed. Uh, wat komt er nog meer binnen ja, even kijken? Ja, Caroline bijvoorbeeld is ook leuk. Die zit de foto. Die zit lekker bij de open haard. Lekker met het hondje ervoor. Uh, Sonja zegt... Uh, uh, één druk met school, de ander. Aan aan het stomen, want ziek, ja, het heerst weer, hè? En uh, moeders luistert lekker naar Tom en Bram. Quinten is erbij, die uh, zit uh, op de beveiligingsauto... onderweg naar een inbraakalarm. Oh, kijk aan. Even kijken, en Jalen zegt uh, helaas geen foto van het eten... want dat is al op. Was een stukje kip met doperwten en aardappelpuree. Die doen we het vanuit hier met Lego en schaken doen. Nou, kijk, die zit er ook lekker bij. Klaar voor het weekend. De volgende foute battle is begonnen in de Q-music app. Wordt het Weather Girls Is Raining Man of Rio Maywood. Leuk, laat het weten. De winnaar horen we naar June. <middels> I think it's a good one. is het Foute Uur. Stop maar. Stop maar, stop maar, stop maar, stop maar. Stop maar. Ja, een leuk nummer. Maar die had helemaal niet de battle gewonnen, joh. Waarom, zet je, die dan, waarom zet je die er dan in? Ik had in? hem klaargezet en op het laatste moment... <lacht> Alsjeblieft. Ja, nou, Fred van Leer is in ieder geval blij. Dit is zijn jam, hè? Ja. Maywood. Zo zie je maar. Blijft toch een ambacht, dit. Hè? <lacht> zometeen horen. Je kunt nu stemmen in de Q-music-app op Fat Joe. Of je kunt gaan voor Nelly. Alsof jij je eraan houdt. Aan die uitslag. Jij plant gewoon wat in, joh. Zometeen wint misschien Nelly, maar dan draai ik gewoon wat Love van Fat Joe. Amazon presenteert de Date Night Kribbles van Sven.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 en betaal je over twee jaar bijna niks voor je abonnement. Check deze en meer deals op Bel Simpel. Kom naar de bus veel weken en pak je voordeel tot wel 50% bij Bouwmaat. Goedenavond half zeven geweest. Q-music verkeer van Flitsmeister. Er staat één file op de A1 Osnabrück bij de grens. Drie kilometer, vertraging is 10 minuutjes. Flits is niet gezien. We door met het Foute Uur, Nelly en Ride With Me. Than away De zes en zeven op je muziek het foute uur je hoort er kiss en I was made for loving you hey eerder vanavond uh, ja, hadden we wel even een berichtje van een quinten erbij gepakt. weet je dat nog ja met dat inbraakalarm ja dat klopt ja quinten ja. goedavond hey goedavond ja want je, jij rijdt zeg maar de, de routes hè, van mensen met een alarminstallatie ja klopt en jij gaat op pad als er een inbraakalarm is afgegaan uh, ja, het kan heel verschillend zijn. Inbraakalarm, brandalarm, sabotagealarm, uh, verdachte situaties. Ja, en Dat kan dan je, alles zijn. Dan heen. ga je de gierende banden heen, met een, met een knuppel. <laughs> ik, heb, uh, <laughs> ik heb mijn zaklamp. Dus, uh... oh, ja, daar ja. kun je goed mee meppen. <laughs> en, en waar uh, was het inbraakalarm net? Kun je daar wat over zeggen? Uh, Oldenzaal. Oké, okay, oké. Okay. En wat denk jij? Is het loze alarm of is er echt wat loos? Ja, ik ben, uh, ik ben net klaar. En uh, dit keer uh, was er een spinnetje, die was uh, naar ingebroken. Ach, ja, dat zal je ja. altijd zien. Heb je wel eens echt uh, actie gehad, dat je echt getuige was van een inbraak? Uh, ja, zeker. Ik, uh, oh. ik heb uh, toen een keer, dat uh, was ongeveer twee maandjes geleden, toen had ik een, uh, een hete daad. Had ik, een, uh, een had ik op een zaterdag had ik een nachtdienst, uh, om kwart van negen s'avonds ben ik toen begonnen. En ik had dienst tot zeven uur, half acht. En uh, toen was ik in Enschede om half zes s ochtends. Ja. En toen kreeg ik een belletje van een inbraakalarm uh, in Fromsholp. En dat is nog twintig minuten van Almelo af. En ik was onder dat duur ongeveer drie kwartier. En toen was ik daar rond kwart over zes. Ja. En uh, toen, zag ik, uh, van, van, ja, toen zag ik al vanuit de auto zag ik al de nooddra die uh, open stond oh. en het alarm die, uh, die stond nog af. Ja, er waren boeven. Er waren boeven. Ja, ja en, uh, keek, en ik keek boven dus er zaten nog dus er vier, uh, vier mannen in het vat en die waren ze bezig. Oh. En, uh, ja, en ja, wat doe dus... je dan? Want jij bent met een zaklamp, uh, Ja, je staat er alleen voor, zijn ze met z'n vieren. Ja, wat, wat kan je doen op zo'n moment? Ja, op dat met mijn zaklamp kan ik niks. Maar het was ook wel licht. Dus uh, nee, ik, uh, nee, ik heb op dat moment gewoon uh, op afstand gestaan. Uh, Dingen opgeschreven qua kenteken, auto's uh, omheen. Me uh, ja, de mensen. Heb je, auto's zitten, ik ook... heb je met die zaklamp nog naar binnen geschenen? Om ze even zo te triggeren? Zo van hé, hey, ik zie je wel. Uh, nee, nee. Want uh, op het moment dat ik, uh, ik. Want ik reed stapvoets. En toen dus zag ik de deur al openstaan. En die mensen boven. En toen ben ik echt gewoon heel dom gewoon weggereden eigenlijk. Oh ja. En toen ben ik om het hoekje gaan staan. en ondertussen had ik de politie ook aan de lijn. En, maar het heeft twintig minuten geduurd voordat de politie kwam. Yeah. En ze zijn toch via de achterkant zijn ze gevlucht. Yeah. En maar ja, nog geen kwartier, twintig minuten later. En toen uh, waren ze afgepakt. Oh, kijk. kijk, gelukkig. En dat ja, komt ja. toch door jou, Quint. Hè? Ja, fantastisch. Lekker zo'n hete dag. Ja, dat, ja, dat was een hele dag. Zeker. Ja, het, heeft nou. wel, het heeft wel uh, totaal drie uur uh, geduurd. Oeh. Oeh. Alles, want ik moest, ja, je moet rapporteren, je ja. moet alle namen hebben. En, uh... Papierwerk. Ja, papierwerk. Ik ah. kwam als een zombie op, uh, op kantoor. Dus, uh... dus eigenlijk kwam het helemaal niet goed uit, zo'n daadje. Uh, nee, eigenlijk niet. Ik had hem liever uh, vier uur uh, eerder ja, gewild. Maar goed, hey, je hebt er wel een mooi verhaal voor op de radio zo bij, hè? Het. Zo is ja, het. Zeker, zeker. Ja, zeker. Nou, tof. Nou, laten we hopen uh, dat het uh, een rustig avondje wordt vandaag. Of hoop je toch op een beetje, een beetje spanning? Ik hoop wel toch een beetje op uh, beetje spanning. Ja. ja, toch? Nou, laten ja, we lekker, maar leren. lekker voor het weekend. Hey. Zo is het, zo is het. Nou, Quinten, ja, hou je veilig. Geen gekke dingen doen. Zaklamp in de arm. <laughs> en uh, geniet van de muziek. <laughs> ja, toppen. Ga ik doen, dankjewel. Like yo, yo, yo. Stemmen waren in de Q-Music App. Britney Spears, Oops, I did it again. Of, as Club 7, bring it all back. Het liedje met de meeste stemmen draaien we zo. prepara la guida per la cittad. pedro pedro, pedro. dropped him into the ocean in the air. Well, baby, I went down and got it for you. Oh, you shouldn't have. I did it again in het foutuur uur op je music, Britney Spears. In het voorjaar van 1989 had uh, nog bijna niemand van René Vroger gehoord. Dat was nu wel anders zodat hij met dit kwam. Ja, wat een hit. Heerlijk om weer te horen. René Vroger in het uur en alles kan een mens gelukkig maken. Ik kan niet zeggen dat ik iets te kort kom. Geen idee, geen benul wat de smaak van honger is, als ik gezin heb om te koken.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 Ja, alles, alles kan een mens gelukkig maken. Een zing om de merel, de geur van de zee. Ja, alles, alles kan een mens gelukkig maken. De zon die doorbreekt, een vest op je thee. Een eigen huis, een plek onder de zon. En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 Iets vaker, simpel, gelukkig was. Ja, mee zingen mag, hè. Het is het foutuur. Zo is het ook. René op je Music. Alles kan een mens gelukkig maken... waarvan jij nog zei, dat had natuurlijk moeten heten... een eigen huis. Ja. Maar dat is soms ook wel eens hè, in de volksmond, dat het of van eigen huis is of alles kan een mens gelukkig maken. Nou, dat uh, je heb je mooi gezegd. Hé, hey, uh, het is bijna 7 uur, het nieuws komt eraan. Alleen, goede avond. Ja, goede avond. Een snackmuur zoals de Febo kennen we allemaal, maar in Drenthe halen ze nu iets heel anders uit de muur. En deze zometeen bij Q. Nu bij Coobloe. Korting op energiezuinig witgoed van Bosch tijdens de Vriendenprijsdagen. Bestel de beste voor jou in de Coebloe-app. Je wacht op het juiste moment. Maar sta je niet te lang stil? Je weet het pas als je het voelt. De baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel. Kippie. Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen